8 uur. Het NOS-journaal. Rashid Finch. Amerikaanse schuldencrisis nog altijd niet opgelost. Turkse regering reageert onbewogen op vertrek legertop. en zwarte zaterdag op Europese wegen. De impasse in de Amerikaanse schuldencrisis houdt aan. Zoals verwacht heeft de Senaat het Republikeinse voorstel voor verhoging van het schuldenplafond verworpen.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 midden in de campagnes voor de presidentsverkiezingen. De Turkse regering zegt dat de stabiliteit van Turkije... niet in gevaar komt door het vertrek van de legertop. Gisteren diende de stafchef van de strijdkrachten zijn ontslag in... samen met de commandanten van de landmacht, luchtmacht en marine. Ze protesteerden daarmee tegen de arrestatie van 22 hoge militairen... die ervan verdacht worden dat ze een staatsgreep wilden plegen. De Turkse regering heeft meteen een nieuwe commandant van de landmacht benoemd... Die waarschijnlijk snel zal promoveren tot stafchef. Turkije draait gewoon verder, zegt een minister. Het land wordt sinds 2002 bestuurd door de Islamitische AK-partij. Dat leidt tot spanningen met het leger, dat van oudsher waakte over het seculiere karakter van de Turkse staat. Bij protesten in Syrië zijn opnieuw betogers doodgeschoten door de troepen van president Assad. Na het vrijdagmiddaggebed gingen in het hele land veel mensen de straat op om te protesteren tegen het regime. De regeringstroepen schoten daarbij gericht op de betogers. Het is onduidelijk hoeveel mensen er precies zijn omgekomen. Aantallen lopen uiteen van 9 tot 20 slachtoffers. Donderdag braken in de noordoostelijke stad Dier al zorggevechten uit tussen betogers en het leger. En Daarbij kwamen drie mensen om het leven. Amerikanen kunnen binnenkort vanuit meer steden naar Cuba vliegen. Tot nu toe waren er alleen vluchten mogelijk vanuit Miami, New York en Los Angeles. Daar komen nu 9 steden bij waaronder Tampa, Houston en Chicago. Jarenlang was er helemaal geen vliegverkeer mogelijk... tussen de Verenigde Staten en het communistische Cuba. President Obama heeft de luchtvaartboycott dit jaar versoepeld... door chartervluchten toe te staan. Lijnvluchten blijven verboden. Volgens Obama is het goed dat Cubanen in contact komen... met Amerikaanse toeristen... onder wie veel Amerikanen van Cubaanse afkomst. Op het strand bij Hoek van Holland is een lading paraffine aangespoeld... Het gaat vooralsnog om een kleine hoeveelheid van het kaarsvetachtige spul. In de loop van de ochtend bekijkt Rijkswaterstaat of er nog meer is aangespoeld. Donderdag werd bekend dat op de Friese kust bij Holwert zo'n 5000 liter paraffine is aangespoeld. Het is onbekend of de twee zaken met elkaar te maken hebben. Vermoedelijk komt de paraffine van een boorplatform. Het is een bestanddeel van olie. De paraffine kan schadelijk zijn voor dieren die ervan eten. Op de Europese snelwegen is het vandaag weer Zwarte Zaterdag... Veel vakantiegangers vertrekken vandaag naar hun bestemming... maar tegelijkertijd reizen ook veel toeristen terug naar huis. Volgens de ANWB wordt het vooral druk op de wegen in Frankrijk, Duitsland... en in Zwitserland bij de Godhardtunnel. Om files te vermijden raadt de ANWB daarom aan om later op de dag te vertrekken. Langs de files zijn dan verdwenen. Op het WK Zwemmen in Shanghai hebben Marleen Veldhuis en Ranomi Kromo Jojo zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 50 meter vrije slag. Ze zwommen in de series de vijfde en de zesde tijd. Veldhuis voldeed daarmee bovendien aan de Olympische Limiet. Monique Nijhuis plaatste zich voor de halve finales op de 50 meter schoolslag. En bij de mannen plaatste Bastiaan Leijen ze zich ter nood voor de halve finales op de 50 meter rugslag. Al die halve finales worden later vandaag gezwommen. In België hebben Vandalen de gedenksteen... voor de overleden wielrenner Wouter Weiland vernield. Het monument is in tweeën gebroken door nog onbekende daders. De 26-jarige Weiland overleed in mei na een val in de Ronde van Italië. De gedenksteen staat in het dorp Zwijnaarden bij Gent. Ook twee andere Belgische wielrenners staan erop vermeld. Dimitri de Fouw en Frederik Nolf. Die overleden allebei in 2009. <tog> Dan het weer. Het wordt een grijze dag met zeer lokaal ontspat regen. Er waait een frisse noordoostenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 17 graden in het noorden en 19 in het zuiden. Ook morgen is er veel bewolking, maar in de loop van de middag klaart het in het westen op. En vanaf maandag is het zonnig en loopt de temperatuur flink op. ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer op de A73. Nijmegen-Maasbracht dient in die beide richtingen rekening te houden met wat vertraging. Door werkzaamheden is deze weg tussen Horst en Zuiderheiken... tot half elf afgesloten. Het NOS Radio 1-journaal met Jeroen de Jager. Goedemorgen. Het voetbalseizoen begint vandaag weer... met de strijd om de Johan Kruifschaal. We blikken alvast vooruit op de competitie. En we kijken terug op afgelopen week... na de aanslagen in Oslo en Utøya. Maar eerst de krediet, kredietwaardigheid van de Verenigde Staten... Uiteindelijk werd er dan gestemd over een bezuinigingsplan... van de Republikeinen in Washington D.C. In het huis van afgevaardigden werd het plan gisteravond aangenomen... maar het strandde vervolgens in de Senaat. En dus gaat het aftellen door. Politici op Capitol Hill hebben inmiddels nog maar drie dagen... om met een gezamenlijk plan te komen... waarmee de staatsschuld kan worden teruggebracht... en het kredietplafond kan worden verhoogd. Jacqueline Ekman, correspondent in Washington D.C., gestemd... maar het plan strandde in de Senaat. Terug naar af dus... Ja, terug naar af dus eigenlijk. Dat wordt weer overwerken dit weekend op Capitol Hill. Er is dus nog steeds geen oplossing. Je zei het al. Mensen hier worden het ook spuugzat. Dat blijkt ook uit de peilingen. Mensen zijn, ja, mensen zijn ook een beetje verbaasd dat het zo lang duurt en dat er nog steeds geen oplossing is gevonden. Zelfs journalisten. Gisteren sprak ik een, een journalist van Bloomberg... die al tien jaar het Capitol Hill verslaat. En die zei van ja, um, ik doe dit al zo lang. En ik ben er gewend dat hier op Capitol Hill... alle besluiten op het allerlaatste moment vallen. Zo werken ze hier nou eenmaal graag. Maar uh, ze maken het op dit moment wel heel erg bond. Hij krijgt ook heel veel boze e-mails van kijkers. En um, uh, ja, uh, die zich afvragen... Um, uh, waarom het zo lang duurt. En ook uh, hij, hij is hemzelf. Hij krijgt toch heel veel boze e-mails van kijkers. En uh, ook uh, hem wordt het kwalijk genomen als journalist... dat hij het überhaupt nog kan verslaan. Waarom werd het nou in het huis van afgevaardigden... wel uh, goedgekeurd, dat plan... en in de Senaat vervolgens weer afgewezen, weggestemd? Nou, de senatoren waren uh, in, in, tegen dit plan... omdat uh, de Republikeinen... Uh, uh, het, het plafond eigenlijk maar tot het einde van dit jaar uh, wilde verhogen. En daarvan zeiden de Democraten: ja, dan moeten we het einde van het jaar weer helemaal opnieuw beginnen. Het is al zo moeilijk om nu tot een besluit te komen. Dit willen we niet. Uh, de kredietbureaus zullen dit ook niet pikken. Uh, wij willen een overeenkomst voor een lange termijn. Een lange termijn plan. Ja, nou uh, sloten de beurzen, want dat is natuurlijk het effect van, van zo'n impasse: dat dat niet goed is voor de beurzen, lijkt me. En die sloten al gisteren een stuk lager. Hoe zal dat maandag zijn uh, met de beurzen... nu dit plan opnieuw is weggestemd? Ja, ja uh, je zei het al, veel bedrijven en beleggers uh, uh, hebben afgelopen week... erg veel geld verloren deze week. Het is een teken van onzekerheid bij de aandeelhouders... Over, over ook een dreigende afwaardering van de kredietwaardigheid... van de Verenigde Staten, kunnen ze nog wel hun rekeningen betalen. En uh, met alle gevolgen van dien, uh, als dat gebeurt, die afwaardering... Een hogere rente, de, de staatsschuld zal dan nog meer stijgen. Een klap voor de Amerikaanse economie. En inderdaad, als er maandag nog steeds geen plan op tafel ligt... dan kun je er vergif op innemen dat in Azië de beurzen uh, um, lager zullen openen... en dan vervolgens ook Europa en de Verenigde Staten weer. Het wordt dus heel erg spannend. Dinsdag is die day Dan moet er een, uh, ja, toch een oplossing komen. Want anders kunnen, kan de Verenigde Staten een heleboel rekeningen niet meer betalen. Ligt er een nood? Plan of ligt er een plan überhaupt nog om uh, over te stemmen voor aanstaande dinsdag? Nou ja, er, wordt, er zal hard aan gewerkt worden um, uh, dit, dit weekend ook. Er is nog wel een plan van de Democraten in de Senaat. Maar er worden ook ja, op dit moment erg kinderachtige politieke spelletjes gespeeld. Uh, waarschijnlijk uh, daar is nu sprake van, willen de Republikeinen dit plan van de Democraten morgen al ter stemming brengen in het Huis van Afgevaardigden. Puur om het af te wijzen als een soort wraak voor de afwijzing van hun plan eerder uh, gisteravond in het Senaat. Uh, de democraten willen dit plan zondagmiddag pas ter stemming brengen in de Senaat. En nou ja, eigenlijk waar het op neerkomt, uh, men zal er het beste aan doen om achter de schermen tot een, uh, een goede overeenkomst te komen. Een plan waar iedereen het mee eens is. En daar zal ongetwijfeld hard aan gewerkt worden dit weekend. Al dan niet overleg op het Witte Huis. Al dan niet in aanwezigheid van president Obama. Maar echt soepel loopt het dus niet tussen de Republikeinen en Democraten. Is er dan uiteindelijk uh, als dinsdag na dat ook nog een, een noodplan... als het echt niet gaat lukken? Ja, daar wordt op dit moment wel hard aan gewerkt. Dat gebeurt op het ministerie van Financiën. Want ja, als je op een gegeven moment niks meer kan lenen... als dinsdag dus dat plafond niet wordt verhoogd... dan uh, ja, is er nog maar zoveel geld over. Dat is, er is nog wel wat cash. Dat is geld dat binnenkomt uh, aan belastingen. En, uh, maar er is al berekend dat in augustus... als er dus niks meer geleend kan worden... er 130 miljard dollar tekort is... Uh, en daarvan moeten uh, betaald worden de rente op leningen van de obligatiehouders. Die worden waarschijnlijk toch wel als eerste betaald. Er moet de AOW van betaald worden. Veteranenuitkeringen moeten betaald worden. Daar moeten dus keuzes in gemaakt worden. En um, ja, daar, wordt men, daar is men op dit moment hard uh, mee bezig om te kijken wat het eerst zal moeten. Oké, okay, dankjewel. Jacqueline. Jacqueline Ekman, correspondent in Washington, DC. Het is een week geleden dat de Noorse bevolking wakker werd... met het nieuws dat veel meer jongeren waren omgekomen op Utojaar dan gedacht. 77 doden als gevolg van de bomaanslag en het bloedbad. Het was de ergste aanslag in Noorwegen sinds de Tweede Wereldoorlog. We kijken terug op de afgelopen week met correspondent Dirk Evers. Jij volgt het nieuws, Dirk, in Scandinavië al uh, tien jaar. Wat is jou nou opgevallen aan de manier waarop Noorwegen... met, uh, met die terreurdaad van Anders Breivik is omgegaan? Ik denk wat we allemaal hebben gezien is uh, het, de enorme samenhorigheid die de Noren hebben laten zien. Ze staan uh, schouder aan schouder. De premier had het gisteren over. We moeten het Noorse wijgevoel weer heropleven, laten heropleven waar er geen verschillen zijn tussen ja, uh, verschillende naties, uh, geslacht of rang. Uh, dus ja, en ook het, wat ook opvalt is dat op agressie is gereageerd met uh, bloemen en kaarsen. En dat men heel Noorwegen eigenlijk uh, ja, samen heeft kunnen brengen. We hebben de grootste manifestatie gezien in Oslo, bijna 200.000 mensen. Er is uh, zonder haat gereageerd, eigenlijk heel waardig. Men heeft gedacht aan de slachtoffers, aan de waarde van de democratie, dat stond centraal. Men heeft geen agressie uh, uh, verspreid, men heeft het niet over het, Men heeft de dader eigenlijk niet zo aan het woord laten komen. En. Vooral ook wat ook opvalt is dat de premier toch eigenlijk heel uh, sterk staat en dat hij een enorme steun heeft gekregen bij zijn bevolking. Maar dat ook alle partijvoorzitters achter hem staan. Er was een persconferentie deze week waarin hij verklaarde nu zal er een speciale commissie komen die dit allemaal zal uitpluizen Wat er gebeurd is, de 22 juli commissie. Mm -hmm. Alle partijvoorzitters stonden achter hem en zeiden we willen een maatschappij zonder kogelvrije vesten. Denk je dat dat Noorwegen ook gaat lukken? Want je ziet over het algemeen met dit soort aanslagen in landen ja, dat de reacties zijn, dat de veiligheidsmaatregelen alleen maar worden verscherpt. Denk je dat het de Nooren werkelijk lukt om, om, om, ja, om, om die tolerantie en die openheid, zoals steeds wordt gezegd, uh, vast te houden? Ik denk het wel. Het is natuurlijk nog te vroeg. We moeten zien wanneer het, uh, het echte debat los begint te komen. Nu hebben de politieke partijen gezegd: we houden een soort. Burg tot 15 augustus, dan komen de verkiezingen eraan en zolang eh, zullen we ons waardig en sereen gedragen. Maar ik heb met een, een Noorse collega gesproken die na 30 jaar terug is gekeerd naar Noorwegen en die zei ja, het eerste wat me opviel was dat ik heel veel nieuwrijken heb gezien, dat ik ook losers, verliezers heb gezien in de maatschappij, zoals drugsverslaafden die aan hun lot worden ...overgelaten. Maar wat me nu opvalt... ...dat is echt dat samenhorigheidsgevoel. Vanochtend hoorde ik de oud van Oslo... ...die zei dat alle politieke partijen... ...nu eens moesten gaan nadenken over de manier... ...waarop ze praten. Of ze nu misschien in de toekomst niet... ...een beetje anders uh, zouden moeten praten... ...zonder stigmatiseringen. Dus je ziet... Aan de rand zijn er natuurlijk toch al, uh, al eerste tekenen dat men daarover begint te debatteren. Ja, precies. Je zei het al vanochtend: uh, was er alweer iets gepland? Zijn er dit weekend nog uh, veel activiteiten gepland voor de herdenking ja, van een week geleden? Ja, een grote. De grote herdenkingsdienst in de Domkerk van Oslo. Daar zijn de familieleden en de overlevenden van het bloedbad die zijn daar uitgenodigd. Dat wordt rechtstreeks uitgezonden. Daarom is de Domkerk vandaag ook dicht. Volgens heeft men, uh, begint men de nationale voetbalcompetitie... daar zal men een, uh, een minuut uh, stilte in acht nemen. Oké, okay. Dirk Evers. Een... Over de week na de aanslagen op uh, Oslo in Oslo en Utoja. Dankjewel. Even klikken. Minister Van Bijsterveld die stuurde motivatiebrieven... naar examenkandidaten die gezakt zijn. Maar op zich is dat sympathiek. Maar nu blijkt dat die brieven ook naar geslaagden zijn gestuurd. En dat zorgt voor verwarring en schrik. En schrik. Straks meer. De situatie op de weg. Arnoud Bokkaars. Nog het heerlijk rustig op de Nederlandse wegen. Geen files, maar het verkeer op de A73. Nijmegen-Maasbracht niet rekening te houden met een omleiding. Want er wordt gewerkt tussen het kroop met Saar de Heiken... bij Venlo en de afrit Horst. En die wegwerksmeden duren nog tot ongeveer half elf. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Jeroen de Jager. Kwart over acht. Vanavond wordt er eindelijk weer gevoetbald. Ajax en Twente die spelen om de Johan Cruijffschaal in de Amsterdam Arena. Traditioneel, traditioneel het begin van het nieuwe seizoen. Uh, Ronald van der Geer, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ja, Goedemorgen, ja, Ik ben er klaar voor. Maar, uh, of de vroeger er klaar voor zijn, ja, dat gaan we de komende weken allemaal meemaken. Um, Twente en Ajax gaan, uh, gaan vanavond aftrappen. En... Ik zeg nog even, Ronald, uh, dat jij onze NOS-verslaggever bent. Want dat weet niet iedereen natuurlijk nee, op deze volgende nee. ochtend. Nee, zeker niet op deze volgende ochtend, want daar ben ik er niet zo vaak bij. Maar de, uh, ja, nee, weet je, uh, Twente en Ajax gaan, gaan vanavond aftrappen. Het is nou ja, een wedstrijd die nog een beetje moet groeien zeg maar, in, uh, in aanzien... En het is altijd jammer dat... Uh, kijk, Ajax is, uh, is er klaar voor. Ajax heeft geen verplichtingen meer... en kan volgende week de competitie beginnen... en gaat een fantastische test in vanavond. Twente daarentegen zit net in de strijd... om de voorronde van de Champions League. Speelde afgelopen dinsdag tegen Vaz Louis. Gaat dat woensdag weer doen. Ja, en zal toch niet het onderste uit de kast willen halen. Hoewel ook Twente graag deze prijs aan, uh, aan de prijzenkast wil toevoegen. Dus ja, er, er hangt altijd zoiets van... er is een ploeg die niet helemaal op volle kracht zal, zal gaan. Zo, en. Ja, dat hangt een beetje aan deze wedstrijd. Wie won er vorig jaar ook alweer? Want het was dezelfde wedstrijd even uit mijn hoofd. Ja, toen won FC Twente met één 0 ja, ja, door een van, van, van, van Luc de Jong. Toen kwamen de Ajax-Sieden voor een groot deel net terug van het, van het WK. En was Ajax verwikkeld in diezelfde strijd in de voorronde Champions League. Mm -hmm. Dus wat dat betreft, het is allemaal net een beetje, beetje andersom. Dus uh, ja. Ajax gaat winnen vanavond. <laughs> <laughs> <laughs> nou, dat zal Ko Adergaans het niet met je eens zijn. <laughs> nee. coach die, die ooit bij Ajax werkte, nu bij Twente zit. En die gisteren zei van, kijk, ik heb naar nou wat briefpapier van Ajax zitten kijken. Maar er staan heel wat prijzen op. Toen kreeg ik naar nou ons briefpapier. Toen dacht ik, nou... <laughs> Daar kan wel is, wat bij. Dat is vrij leeg, daar kan ja, wel wat bij. Ja. Dus daar moesten we, moesten we maar eens wat aan gaan doen. Nou, aankomend weekend uh, begint ook de competitie. Dat duurt dan uh, nog een weekje. De vraag zal natuurlijk ook zijn, hoe staat Feyenoord ervoor? Ja, het is... Feyenoord uh, uh, gaat morgen de laatste test spelen. Dat is tegen, tegen Malaga. En wat er, wat er verder opvalt is dat natuurlijk elke vorm van routine... behalve Ron Vlaar en Karim El uit het elftal vertrokken is. Er stond een beetje een elftal dat... Uh, ja, Vis nog vlees eigenlijk. Ik bedoel, het is een aardig team, maar het is erg jong. En het is, of het is zeker niet geschikt, denk ik, om, om zo vanaf het begin mee te doen met de top van de Eredivisie. Nou is dat ook niet helemaal de doelstelling, maar het, het linker rijtje halen, dat moet dan wel gebeuren. Onder deze nieuwe coach Ronald Koeman, die zegt te kunnen verrassen. Dus hij ziet waarschijnlijk kwaliteiten in deze groep, die wij zo op het eerste gezicht niet herkennen. Maar ik begrijp wel dat Feyenoord toch nog wil proberen één speler aan de selectie toe te voegen. En dat, uh, Lex immers van ADO Den Haag, daar een, een, een kandidaat in is. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Dat is iemand die je in de spits kwijt kan, waardoor je wat druk hebt op, op een spits die gekomen is van Excelsior, Fernandes. En uh, iemand die je als aanvallende middenvelder kan, kan laten spelen. En ook nog eens een keer een jongen is die nooit verzaakt. Dus ik kan me zo voorstellen dat je nog net deze routine toevoegt aan, uh, aan de ploeg. Ja, dan, dan, dan zou Feyenoord wel in dat linker rijtje terecht kunnen komen. Even nog, Ronald, voorseizoen uh, verraste ADO Den Haag, die uh, deed het ineens heel erg goed. Kunnen we ook dit seizoen een, een club verwachten, even helemaal vanuit het niets, die, die uh, in die top gaat meedraaien? Nou, je zegt het al, het was vanuit het niets. Ook vorig jaar, als je mij vorig jaar rond deze tijd uh, had gevraagd, goh, hoe gaat dat met ADO? Ze nou ja, weet je, ze willen uh, in de Eredivisie blijven, en dat zal net aan wel lukken, als het maar rustig blijft in Den Haag. Nou ja, er is natuurlijk een gekte losgebroken, en er kwamen spelers op huurbasis, en, en, en alle puzzelstukjes vielen in elkaar. Het is eigenlijk meer toeval. Hoe het met ADO gaat dit jaar dat, dat weet ik niet. Ze, ze hebben de spits ingeleverd en diezelfde Lex Immers is, is eigenlijk een beetje het verhaal daar is in de spits gezet, maar wordt op het middenveld gemist. En je ziet toch dat het elftal ja, nog wat moet groeien en, en, en zo'n verrassing als ADO Den Haag, eh, Jeroen, ja, dat is een verrassing en dat kan, dat, ik, nu, dat je niet nu, dat kan ik nu niet voorspellen. <laughs> nee. Nee, nee. Nou, ik had nog <laughs> willen praten over de interesse die PSV heeft voor uh, Mounier uh, El Hamdoui, die uh, ja toch moeilijk heeft bij ARS. Dat gaan ja. we niet doen, maar okay. het is wel wel gezegd bij deze, dat die interesse er is. Okay. Ja, wel. is terecht. Oké. Okay. Ja, Oké, okay, dank, Een aardbeving, een aardverschuiving... de een noemt het een aardbeving, de ander een aardverschuiving... in Turkije, waar de hele militaire top gisteravond opstapte. Dat deden ze uit protest tegen de vele arrestaties van officieren... die worden verdacht van betrokkenheid met staatsschepen. Correspondent Bram van Meulen, Istanbul. Waar worden ze precies van verdacht eigenlijk? Ja, er zijn diverse plannen waar ze van worden beschuldigd. Uh, zo is er bijvoorbeeld de lastercampagne op internet... Uh, waar 22 officieren nu voor worden gearresteerd. Daarvoor is de opdracht gisteren gegeven. Maar de belangrijkste... Operatie, de, het belangrijkste plan voor een staatsschip heet Balios. De, dat is in het Turks het Turks woord voor sloophamer, operatie sloophamer. Dat plan zou zijn bekoksthoofd in 2003 door tal van officieren die dan bijvoorbeeld moskeeën hadden willen opblazen met het doel om zoveel mogelijk chaos in Turkije te creëren. Zoveel chaos dat het leger een heel goed excuus zou hebben... om een staatsgreep te plegen. Dus je weet, is dat al vier keer eerder gebeurd... Uh, in de geschiedenis van Turkije. De meeste Turken, de meeste krantenlezers, de meeste kiezers geloven wel dat er zulke hardliners zijn binnen het leger... die zo'n ontzettende hekel hebben aan de zittende regering van premier Erdogan... een gelovig man, dat deze plannen inderdaad zijn bedacht. Maar er is ook heel veel wantrouwen over het feit... Ja, dat dat tegen nog altijd geen officiële aanklacht is... en dat sommigen al jaren in de gevangenis wachten op hun rechtszaak. Ja, dat is toch wel raar. En zijn dat trouwens alleen officieren die beschuldigd worden? Nee, eh, bijvoorbeeld ook academici, opinieleiders. En er zijn ook heel veel journalisten in het land die worden beschuldigd van betrokkenheid. of het beramen van staatsgrepen. betrokkenheid bij criminele netwerken die dat soort staatsgrepen voorbereiden. Er zitten op dit moment zoveel journalisten in de gevangenis in Turkije. dat die journalisten hebben besloten om een eigen krant te gaan maken. van achter de tralies. Voor een heel winderig gerechtshof in Istanbul staan uh, mama te roken, te wachten op hun rechtszaak. vrouwen, moeders van kinderen die in de gevangenis zitten, en ook. Uh... What's your name? Uh, Ilim Oer. Ilim Uur. Ja. Yeah. Uh, what are you waiting for? Who are you waiting for? I'm waiting for my mother. Actually, uh, she, uh, I'm, I'm, here for uh, her trial. Ja. Yeah. Je uh, moeder zit hier in, in, in de recht uh, in de rechtbank. Your mother's in jail here. Ja. Yeah. My mother is Why? in jail in Istanbul. Uh, she is accused of being a member of a terrorist organization... ...who is trying to uh, take down Turkish government. Ze wordt er van heel grote dingen beschuldigd. Uh, van uh, Het lid zijn van een terroristische organisatie die de regering omver wil helpen. Is, is dat zo? Heeft ze dat gedaan? Did she do that? Well, she uh, is not a fan of uh, the politics of the government... Uh, ik bedoel, de dingen die de regering doet. Ze is bepaald uh, in... geen fan van de regering van premier Erdogan. Uh, uh, nou zitten er in Turkije inmiddels 70 journalisten in de gevangenis. Zoveel dat ze hebben besloten een krant uit te brengen. De Tutu Clou Gazette, dat is de gearresteerde krant heel letterlijk vertaald. Ze schreef erover dat de uh, journalisten niet een union hebben. Uh, dat is de reden voor uh, niet alleen haar, maar alle journalisten zijn zo so vulnerabel in Turkije. Uh, being so by Het feit dat ze geen vakbond hebben, daarom worden ze zo makkelijk gearresteerd. Ze kunnen zich eigenlijk niet verdedigen. They can defend themselves. Ja, yeah, they can defend themselves. No one can, actually. Ja, hoe doe je dat nou? Je moet krant maken met gevangen, journalisten. Journalisten die achter de tralies zitten en dus geen computers hebben en geen manier om te communiceren met de buitenwereld. Nou, daar weet de hoofdredacteur van de gearresteerde krant alles van. En hij heeft hier een hele map vol met brieven. Allemaal brieven uit de gevangenis van journalisten die daar vastzitten. We zien foto's van families hier, zelfs moeders, vrouwelijke journalisten... met hun kinderen op de foto genomen in de gevangenis. Uh, Boene, Kim, wie is dat? Dat ja, is een gazettetje, dat is ook een journalist. Uh, die zitten ze dus ook vast. Uh, waarom heeft u besloten om deze krant met deze journalisten te maken? Why has he decided to make this paper with these journalists? Uh, yeah, uh, uh, de, ja, de krant de moet eigenlijk laten zien, de de laten zien dat de deze journalisten... ook achter de, de tralies journalisten de de blijven de en de dus geen terroristen, de terroristen de zijn. De uh, de zo, zo legt de hoofdredacteur het uit. Uh, dus uh, uiteindelijk is dit een symbool van hun beroep geworden... Dat ze zelfs van achter de tralies een krant kunnen blijven maken. Welke van de verhalen heeft u nou het meest geraakt? Ja. cezaevinde in de uzak durmak De hoofdredacteur leest een van de brieven voor. Van een van de Koerdische journalisten die nu vastzit in Diyarbakir in de gevangenis van Diyarbakir En hij schrijft over de, de zware omstandigheden in die gevangenis. Hoe ontzettend heet het is. Hier in Istanbul is het deze week al zo'n 35 graden. Diyarbakir in het Zuidoosten is het nog veel warmer. Hoe ze daar met z'n zes, zevenen tegelijk... allemaal in één klein kamertje gepropt zijn. Die omstandigheden, die, die zijn zwaar. Hun familie is ver weg. En elke keer als hij, hier de hoofdredacteur, die brieven leest... Wordt hij er toch weer door geraakt? En dat zie ik ook aan zijn ogen. toch een beetje waterig worden. als hij de woorden uit die brieven voorleest. Woorden die nu dus in deze krant zijn afgedrukt. in de gearresteerde krant, de Toetukle Gazette. Een reportage van Bram van Meulen. Minister van Bijsterveld, die dacht goed bezig te zijn. Alle leerlingen die waren gezakt voor hun examen kregen een brief van haar. Daarin stimuleert ze de jongeren om toch vooral volgend schooljaar... hun school af te maken. Helaas kwam deze brief niet alleen terecht bij gezakte leerlingen. Bijvoorbeeld bij Wouter-Jan Stikkel. Jij kreeg die brief op de deurmat en dacht... Ja, nou, ja, ik was wel even verbaasd toen ik dat uh, las. Want je was wel geslaagd? Ja, ik heb mijn diploma al gekregen bij de uitreiking. Dus die, die heb ik toch echt op binnen. En inderdaad in de brief staat van... Helaas, je bent niet geslaagd voor je eindexamen. Dat is maar wat. Ja, zeker. Wat vind je daarvan, dat je dan toch zo'n brief krijgt? Ja, ik. Um, ja, vooral verbazend. En, uh, ik had uiteindelijk niet zoiets van. Goh, zou ik mijn diploma wel hebben? Want ja, die heb ik gewoon uh, op papier. En we hebben al binnen. Maar het is wel even verbazend als je gewoon uh, leest van wat je niet gehaald hebt. En zeker van de minister, natuurlijk. En voelt dat dan als een brief van een onzorgvuldige overheid? Ja, een beetje wel. Um, zeker natuurlijk bij zoiets wat. Uh, dus ze kunnen natuurlijk wel erg groot als je naar geslaagden gaat sturen dat ze niet geslaagd zijn. Hmm. En heb je daarover een klacht ingediend? Nog niet, dat gaat me wel gebeuren. Ga je wel doen, waar? Uh, bij het ministerie, denk ik. Bij het ministerie. En via LAX natuurlijk. Precies, aan de telefoon ook uh, uh, Janine Drijver, voorzitter van LAX. Het Landelijk Actiecomité Scholieren, goedemorgen. Wat, wat vindt u van deze uh, actie van de minister? Dat er een brief wordt gestuurd. Dat wel. Er, uh, nou ja, het is natuurlijk wel van belang. Er zijn heel veel uh, scholieren die uitvallen. Maar het is wel heel jammer dat die nu ook terechtgekomen is bij uh, geslaagden. Hebben jullie enig idee uh, bij Laks hoeveel van die brieven fout zijn verstuurd en bij ges geslaagden terecht zijn gekomen? Nou, het is heel lastig om daar achter te komen. Want uh, natuurlijk niet iedereen geeft het bij ons aan. Uh, maar goed, gisteren hebben we wel via onze Twitter-account een oproep gedaan aan uh, scholieren om het ons te laten weten. Ja. En uh, daaruit zou je wel kunnen afleiden dat het om 100, misschien wel meer scholieren nog gaat. Dus, ja, de brief is van 28 uh, juli, dus uh, nog maar heel uh, recent verstuurd. Ja, het, klopt, het is vakantie, vakantie, natuurlijk. Ja, precies. Ja. Hoe belangrijk, want dat doet ze dan weer wel in deze brief... het uh, stimuleren van mensen die hun eindexamen niet hebben gehaald... Uh, om, om toch nog uh, opnieuw te proberen. Hoe belangrijk is het dat deze brief toch wordt verstuurd? Um, nou, in die zin, ik denk dat uh, uh, scholen natuurlijk ook voorlichting geven... over het belang van een vervolgopleiding en een startkwalificatie. En uh, deze brief is pas binnengekomen bij scholieren... terwijl de zomervakantie al begonnen is... Dus nee, nou ja, er wordt advies gegeven om met je mentor te praten en je decaan. Uh, maar die zitten waarschijnlijk ook in het vliegtuig naar Spanje op dit moment. Ja. Dus uh, nou ja, goed, ik denk dat het ergens. Het is natuurlijk goed dat er aandacht voor is. Want er is ontzettend veel uitval. Uh, nog steeds helaas. Maar als er zo'n brief wordt gestuurd, zou ik hem eerder doen. Maar ja. goed, dan, heb je weer, dan weet je weer niet wie er geslaagd is. Dus ja. die zin, uh, ik heb begrepen dat het ministerie in ieder geval gaat onderzoeken... nu uh, hoe dit heeft kunnen gebeuren, dat die brieven bij uh, de foute mensen zijn beland. N Hebben jullie enig idee uh, hoe het heeft mis kunnen gaan? Ja, uh, yeah, wat wij denken is dat uh, die brief terechtgekomen is bij scholieren die in eerste instantie niet geslaagd waren, maar uh, nog een herkansing moesten maken. Hm. Maar goed, ook maar niet elke scholier die eerst een herkansing heeft gemaakt voordat hij geslaagd wordt. Dus heel, uh, nou ja, de ene scholier heeft er wel een gekregen en de ander niet. Dus uh, dat is spannend hoe dat gebeurd is. Oké, okay. Wouter Jan, nog even, wat ga jij na de zomer doen? Na de zomer ga ik uh, even een jaar werken. En ja, daarop hoop ik toch wel een hbo te kunnen doen okay. met mijn diploma. Succes. Dank je wel. Goed, tot zover dit NOS Radio 1 Journaal. Uh, zometeen de Tros Nieuwsshow uh, met Peter de Bie en Daphne Bunskoek. En ik wens u een heel mooie dag. Dag.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 Hollandse Zaken vraagt, wat doen scherpe taal van politici... en woedende woorden op websites met verongelijkte mensen? Vanavond even na 9 uur live op Nederland 2. Radio 1, het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaat heeft het voorstel van de Republikeinen... voor verhoging van het schuldenplafond verworpen. Alle democraten en enkele Republikeinen stemden tegen... De democraten zijn het oneens met de manier waarop de republikeinen willen bezuinigen... om verhoging van het schuldenplafond mogelijk te maken. Bij protesten in Syrië zijn opnieuw betogers doodgeschoten... door de troepen van president Assad. De regeringstroepen schoten gericht op de betogers. Het is onduidelijk hoeveel mensen er precies zijn omgekomen. De aantallen lopen uiteen van 9 tot 20 slachtoffers. De Zwarte Zaterdag lijkt op nu toe mee te vallen. De Franse wegen is het druk... Maar voor zover bekend zijn er geen noemenswaardige problemen. Rond Parijs is het opmerkelijk rustig... en op de snelweg Lyon-Avignon staan wel files. Maar er zijn ook grote stukken waar het verkeer zonder problemen rijdt. Om files te vermijden raadt de ANWB aan later op de dag te vertrekken. En in Amsterdam is de 16e editie van de Gay Pride van start gegaan. Voor het eerst duurt het homo-evenement 9 dagen. Volgende week zaterdag varen 80 boten van uiteenlopende organisaties mee... in de botenparade op de Prinsengracht. De Cape Pride in Amsterdam trekt jaarlijks bijna een half miljoen bezoekers. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag. Op dit moment ligt de temperatuur rond 14 graden. Heel plaatselijk is de bewolking net dik genoeg voor een klein beetje regen of motregen. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten. Vanmiddag verandert er weinig. Het blijft bewolkt met tijdelijk een beetje neerslag. Maar af en toe is er ook een glimp van de zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 16 graden op de wadden tot 19 graden in het zuiden. Morgen lijkt het weer op dat van vandaag, maar in de middag wordt de bewolking dunner... en tegen de avond breekt in het westen de zon weer door. Er staat minder wind en daarbij wordt het net een enkele graad warmer. De dagen daarna is er meer ruimte voor de zon en wordt het een stuk warmer... met op dinsdag temperaturen rond of net boven de 25 graden. ABW Verkeersinformatie keer op de A73. Nijmegen-Maasbracht dient in beide richtingen rekening te houden met een omleiding. Want door werkzaamheden is deze weg afgesloten tussen de afrit Horst en het knooppunt Zuiderheiken. En die werkzaamheden duren nog tot half elf. Het is sale bij Swiss Sens. Geniet van een gezonde nachtrust op een complete elektrisch verstelbare bokspring, inclusief topdekmatras.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 Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter De Bie en Daphne Bunskhoek. Goedemorgen, het is vier over half 9. Welkom bij aflevering 1541 van de Tros Nieuws Show. Ik ga u in de notendop vertellen wat we gaan doen vandaag... Om negen uur breekt Daphne van der Kroft een lans voor grote voorzichtigheid met sociale media, omdat ze steeds meer van u weten, en dat ongevraagd met andere delen. Gisteren stroomde Tahirplein in Cairo... voor het eerst sinds de revolutie in februari weer eens goed vol. En de organisatoren deze keer de moslimbroederschap. Jos Stringelt belicht de mogelijke koers die Egypte gaat varen. Om half tien een nieuw hoofdstuk in de zoektocht naar energie. Japan gaat methaangas winnen uit ijs op de zeebodem en tegen kwart voor tien een revolutie in aardappelland... Nederlandse kwekers ontwikkelden verschillende zilte aardappels. En die zijn dus zeespiegelstijging-proof. Na tien uur bekomt Schrijfster Rosita Steenbeek... het dwingende advies van de gemeente Rome... aan vrouwen om geen uitdagende kleding te dragen. En omdat het vuurtoren-eiland onderdeel van de stelling van Amsterdam... een nieuwe beheerder nodig heeft praten we met de oud-uitbaters van het eiland Pampus... over wat je nodig hebt om een eiland op te kalavateren... en aantrekkelijk te maken. Arie Storms is de sergeant Boeken van Dienst en tegen Kwart voor Elf. Een gesprek over de alsmaar groeiende populariteit... van wat de cd overbodig zou hebben gemaakt, Vinyl. Zometeen antwoord op de vraag of Cambodja het nieuwe China is... maar we beginnen met een huis. Money makes the world go around. Lisa Manili zong het, maar wat als er nou geen geld meer is? Een doemscenario dreigt wanneer de Amerikaanse politiek... geen oplossing vindt voor het schuldenplafond van de federale overheid. Want daardoor dreigt vanaf aanstaande dinsdag de VS zijn rekeningen niet meer te kunnen betalen. Maar daar blijft het niet bij. Een nieuwe wereldwijde economische recessie, dat kan ook het gevolg zijn. Een gesprek dus over de politieke situatie... en de economische gevolgen van het uitblijven van een oplossing... voor het schuldenplafond in die Verenigde Staten. Gaan we doen met Amerika-deskundige Willem Post. Hij zit in de studio. En aan de telefoon hangt econoom Matthijs Bouwman. Goedemorgen, beiden. Eh... Uh, Willem, uh, we hoorden het net ook in het nieuws. We hebben kennelijk de hele nacht weer zitten praten. Weliswaar met hetzelfde resultaat. Namelijk dat er nog steeds geen beweging in zit. Ja, er is nog steeds een, een padstelling. Hè. De Republikeinen hebben nu wel hun, hun voorstel kunnen uh, aannemen in het Huis van Afgevaardigden. Maar de, de Democraten in de Senaat hebben gelijk gezegd van... ja, nee, no way, daar beginnen we niet aan. Want dat komt er in wezen op neer dat, uh, ja, dat het schuldenplafond wel iets omhoog gaat. Hè, dat je als overheid dus verder kunt. Dat je wat meer geld dan weer kan besteden. In ruil natuurlijk voor een bezuinigingsplan. En ja, de Republikeinen hebben gezegd... Kleine 1 biljoen dollar. Praat over enorme bedragen natuurlijk. Maar 1 biljoen dollar. Ja, dat, dat moet er dan uh, bezuinigd worden. Maar dan moeten we over zes maanden nog maar eens eventjes verder gaan praten oh. over de bezuinigingen. En dat willen ze niet? Nou, daarvan zeggen de Democraten, daarvan zegt Obama. Ja, dan zitten we midden in de verkiezingscampagne in de VS. De voorverkiezingen in New Hampshire bijvoorbeeld, in Iowa. Ja, jeetje, dat, we moeten het nu in één keer goed oplossen. Het dus gaat laat... over macht straks. Ja, het is echt, het is eigenlijk te schandelijk voor woorden. Want het is een politiek spel. Uh, ik zou zo zeggen een, uh, een beetje econoom hè? als je een groepje economen bij elkaar zet die zijn er binnen een uur uit hè? Want, want de getallen daar zijn ze het eigenlijk min of meer over eens de democraten Harry Reid is dan de democratische leider in de Senaat. Ja, die wil zo om en nabij de 2,5 biljoen dollar bezuinigen. Dat willen eigenlijk de republikeinen nu ook wel. Maar die willen tussen twee stappen. Eerst 1 biljoen bezuinigen, bijna 1 biljoen. En, en dan dus nogmaals over zes maanden gaan we nog eens vrolijk verder praten. Ja, midden in de verkiezingen, dat is een recept voor overloos uh, gediscussieer en geruzie, en daar schiet niemand wat mee op. Oké, okay. volgens jou, uh, een, een beetje econoom, die is ja. er zo uit. Zeker als je er twee bij elkaar zit. We hebben in ieder geval één aan de lijn. Matthijs Bouwman, goedemorgen. Uh, als er nou werkelijk geen oplossing is op 2 augustus, uh, is het dan echt totaal hommeles? Nou, niet meteen. Ja, dan is het meteen wel een schok voor de voor de economie. Overigens moet je nooit twee economen bij elkaar zetten, hoor. Dat is fout. Maar het geeft wel een geeft wel een schok, want iedereen schrikt zich erg schrikt er erg van dat ze inderdaad de deadline niet gehaald hebben. Maar um, ja, dan kan Amerika geen geld meer lenen, niet meer bijlenen. Maar er komen natuurlijk nog wel belastinginkomsten binnen. Dus ze zullen in eerste instantie weer alles op alles zetten. Net zoals we eigenlijk de afgelopen maand al hebben moeten doen. Om toch de belangrijkste rekeningen te blijven betalen. Maar als het wat langer duurt, als het gaat om weken. Dus als alleen die schok niet genoeg is om de politiek weer bij zinnen te brengen. Uh, als het om weken gaat, misschien wel maanden, ja, dan is eigenlijk de, de, de, de catastrofe niet, uh, niet te overdrijven. Ik, ik las een artikel van uw hand waarin u zegt, Goh, ik zat eens een beetje te bestuderen en eens een beetje te kijken om wat voor bedragen het gaat. We doen zo moeilijk over Griekenland. En toen bleek dat de schuld per inwoner van de Verenigde Staten hoger was die, dan die in Griekenland. Ja. En u zegt, ik heb me daar toch werkelijk verschrikkelijk over verbaasd. Nou, de grap is, je kijkt of naar de schuld, normaal gesproken in, in, zeg maar, in dollars of in euro's. Hè. Dan krijg je met, van die idioot grote bedragen waar je geen, eigenlijk geen, geen, geen kaas van kunt eten. Dat snap je toch niet, die miljarden. Dus dan drukken ze het vaak uit in de totale economie. Dus in, de, in, de, in het hoeveelheid geld die uh, zo'n economie per jaar verdient. En de Grieken zijn natuurlijk een stuk uh, armer dan de Amerikanen. En dat betekent dat de Griekse schuld is iets van 170% van de economie is. En de Amerikaanse schuld zit nog onder de 100% van de economie. En dat klinkt altijd alsof de Grieken het veel, veel, veel erger hebben dan de Amerikanen. Dat klopt ook wel. Maar toevallig drukte ik het eens een keertje uit per hoofd van de bevolking. En in dollars. En toen bleken de Grieken eh, 42.000 dollar omgerekend per hoofd, eh, rood te staan. En de Amerikanen ruim 45.000. Dus dat is, ze kunnen dat ook makkelijker betalen. Maar het, ja, het, ik zorg er wel van. Waarom, waarom heeft Amerika dan eigenlijk zo'n schuldenplafond? Hè? Als, dat, als, dat, als dat aangepast kan worden, als dat verhoogd kan worden, waar, waar dient dat dan nog toe? Dat dient nergens voor. Dat heeft geen enkele functie. De meeste landen hebben het ook niet. Ja, de Denen hebben het geloof ik, maar die hebben het zo hoog gelegd dat ze er nooit zullen komen. Het enige reden is politiek. Kijk, uh, de, de, de, de Amerikaanse uh, overheid die gaat natuurlijk over hoeveel ze uitgeven. Die gaat ook over hoeveel belasting er binnenkomen. Dat kunnen ze zelf bepalen. Dus hebben ze al heel veel invloed op het verschil, op het tekort, op ja. het overschot per jaar. Ja, dan hoef je niet ook nog eens een keer jezelf te gaan uh, vast te binden. Dat de schuld niet een bepaald niveau mag krijgen. Dat kun, je, heb je al in de hand. Dus de enige reden is dat ooit een politicus dat heeft voorgesteld. Ja. En uh, ja, toen durfde niemand te zeggen van dat is een slecht idee Want Willem Post, uh, dat, dat, moet Obama daar gewoon van af van het plafond? Nou, ik denk dat hij dat wel heel graag zou willen natuurlijk. Ja, dit stamt nog uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Toen er van die zogenaamde war bonds werden, werden, werden gevraagd. En er moest natuurlijk financiering komen. Amerika deed ook mee met de Eerste Wereldoorlog. En ja, toen wilde het congres toch wel heel graag uh, de zaak in de gaten kunnen houden. Vandaar dus dit, uh, dit schuldenplafond. Inderdaad, uniek hè? Uh, geen land ter wereld, ja inderdaad misschien in Denemarken. Maar, ja, maar is wat er je hier van. ziet dan eigenlijk gewoon een ruzie... tussen twee politieke partijen met nog een derde partij... namelijk de Tea Party binnen, die Republikein... Nou ja, doen wat op, op hè? Ja, kijk, het, wat interessant is als je kijkt... Uh, naar uh, president Bush en president Obama... dan kun je zeggen, nou ja, onder Clinton, toen hij... We vertrokken uit het Witte Huis was er nog zelfs iets van een overschot. Als je nou kijkt, wie hebben dit allemaal veroorzaakt? Dat groeit natuurlijk in de loop der jaren. Maar dan moet je toch wel vaststellen... er zijn een heleboel ingrediënten in dat enorme bedrag wat ze hebben opgemaakt. Maar het zijn de oorlogen in Irak en Afghanistan. Ja, dat, dat heeft er wel flink ingehakt. En als je kijkt naar Obama, die heeft met zijn stimuleringspakket... ja, toch ook al bijna, bijna zo'n 1 miljard uh, dollar erin gestopt. Dus dat zijn wel posten waardoor het behoorlijk is gegroeid natuurlijk, sociale verzekeringen, de vergrijzing van ook een ja. land, toch als Amerika, de Medicaid de Medicare-programma's voor de, voor de ouderen. En maar het is dus tweezijdig. Aan de ene kant het, het financiële pro probleem aan ja. zich en aan de andere kant de politieke kwestie, want volgens hoogleraar Financiële Economie, Sylvester Ivinger. is die, die hele impasse rond dat schuldenplafond, is eigenlijk weer een teken van het failliet van de Amerikaanse democratie. Ja, hij zegt, die, die twee partijen die zijn eigenlijk meer ja. bezig met elkaar het ongelijk te bewijzen ja. dan hun eigen gelijk. Nou ja, politiek Faillissement zou ik nog niet direct willen zeggen. Nou, kijk, wat, wat, wat hier parten speelt... is dat uh, de, Peter Noone te leven de Tea Party Republikeinen... die hebben bij de laatste uh, congresverkiezingen ja, flink gewonnen. He, de Republikeinen namen het huis over met zo'n 87 freshmen, noem je dat. Het waren bijna allemaal mensen die... Ja, horen bij die nieuwe grassroots movement, hè, de Tea Party... van die mensen van het Amerikaanse platteland met name... die zeggen van ja, de overheid wordt veel te machtig... in een tijd van wat, wat slechte economie... verlang je ook wel vaak wat meer terug naar vroeger, het Amerika... dat je, ja, dat je voor jezelf kon opkomen... dat je niet zoveel belastingdruk uh, zou, zou, zou hebben. Eh, want ja, er is natuurlijk ook veel gebeurd om die economie juist aan te zwengelen. Moest Obama geld in die economie pompen? En wat zeggen die Tea Party mensen... Ja, ja, daardoor gaat het nu helemaal de verkeerde kant op. En... Maar zijn, zijn de Amerikanen niet zat dat dat politieke spel maar gespeeld blijft ja, worden? ze zijn woedend. En ze, ze, ze, ze walgen van de politiek. Je zal maar politicus zijn in het congres. Iets meer dan 20% van de Amerikanen heeft nog enige waardering voor het congres. Nou, de rest niet. Moet je je eens voorstellen, als jullie je werk doen en zo'n 80% zou zeggen van... we <lacht> moeten jullie niet. Nou, ik zit vaak tegen een <lacht> <door, hoor. lacht> nee, dat, dat is natuurlijk... Kijk, er wordt vaak gezegd, kijk, Obama, hè, maar 45 of 47% van de Amerikanen gaar staat achter hem. Nou, die congresleden die worden die worden pas echt uitgekotst. En de Amerikanen zien natuurlijk wat er gebeurt. Die denken, wat is dit? Omdat die, die, die Tea Party mensen uh, binnen de Republikeinse Partij... Hè, ja dat ze nou zo gewonnen hebben twee jaar geleden... ja, jeetje, dat is niet de meerderheid van het congres. Het is een, deel, een belangrijk deel van de Republikeinse Partij. Maar iedereen moet maar naar hun pijpen dansen. Maar Willem, als, als je het heel simpel vertaalt... en waarschijnlijk is dat ook wat in mensen hun hoofd blijft hangen... dan is het toch uiteindelijk een president... die gewoon voor een keus staat die onvermijdelijk is. Namelijk een schuldenplafond dat verhoogd moet worden. En ja. er is... Een partij die zegt nou dat zal allemaal wel, maar niet op de manier waarop jij dat ja, wil. En die gaat ervoor liggen. Dus dat is degene die het blokkeert. Zo. Is het, er, ja, ja, je, lijkt het. Ja, het aardige is dat Obama eh, eigenlijk al de afgelopen maanden heeft gezegd... we moeten eigenlijk een grand bargain hebben. Een grote oplossing hiervoor. Want natuurlijk loopt dit uit de hand. Dit loopt uit de klauwen. Dus wat ik graag wil, heeft Obama gezegd... is wel zo'n 4 à 5 biljoen dollar bezuinigen. Nou, dat hakt er flink in. En dan moet je onvermijdelijk komen aan sociale verzekeringen... die medische programma's voor oudere mensen. Notabene Obama's achterban. In ruil daarvoor heeft Obama gezegd... kijk, als we dat gaan doen, ja, jeetje, dan moet ik toch ook... een beetje populistisch gezegd natuurlijk door Obama... Hè, euh, dan moet ik toch ook de eigenaar van, van privéjets... die moet ik toch iets van belasting extra <lacht> laten betalen. Niet. Anders kan ik het mensen niet verkopen natuurlijk. Oh. Nou, en daarvan hebben de Tea Party-republikeinen gezegd... no way, want als je die, die door Bush ingevoerde belastingverlaging... voor iedereen, maar dus ook voor de allerrijkste Amerikanen... als je die stopzet... Oh, dat is een belastingverhoging. En dat kan niet, want dat schaadt de economie. En Obama zegt, ja, maar het is maar een heel klein beetje. Dus Obama levert eigenlijk al in. Want niemand praat meer over iets belastingverhoging voor de allerrijkste. Dus als het gaat, moeten we toch nuchter vaststellen op afstand even hier in Nederland. Als je kijkt naar wie de water in de wijn doet. Ja, dat is dan toch zeker ook president Obama die dat al... Min of meer heeft weggegeven die belastingverhoging van de allerrijkste. Nou, dan moeten we gaan... er toch uit kunnen komen. We gaan even terug naar de economie. Matthijs Bouwman, is er een simpele oplossing of is het inderdaad waanzinnig ingewikkeld? Nou, ja, de politiek is het vast waanzinnig ingewikkeld. Maar economisch is er een hele simpele oplossing. En dat is gewoon dat schuldplafond verhogen. Dat is een administratieve handeling. Uh, en verder je realiseren, puur naar de cijfers kijken, dat, dat uh, de Amerikanen wel veel te veel uitgeven, maar dat de inkomsten eigenlijk nog verder zijn achtergebleven. Dus het klopt helemaal, wat Willem Bosch zegt, de, de, de, niet alleen uh, minder uitgeven, uh, bijvoorbeeld zo'n oorlog uh, laten aflopen, dat zal wel een stuk helpen. Maar vooral eindelijk eens weer wat aan doen aan de inkomsten, want die belastingbasis is uitgehold. En er zijn bedrijven, oliebedrijven, die nauwelijks meer belasting betalen. Je hebt daar mensen die rentenieren, die betalen bijna geen belasting meer. Dus dat klopt wel dat de allerrijkste worden vrijgehouden. Nou, dit is, het is vanuit Europa natuurlijk makkelijk gezegd, en dat moet je ook vooral niet doen, want dan worden die republikeinen helemaal boos als het de Europese. Nou, ze horen ons gehouden. niet, joh. Ja, nee, dat, dat zijn we toch de koest te houden. Uh, maar, maar de oplossingen liggen voor de hand. Kijk, het is iets anders dan Griekenland. Griekenland kan zijn schulden niet betalen. Wat Amerika doet, is zichzelf verbieden om zijn schulden te betalen. Dat is minder erg, maar het is duizend keer zo dom. En de oplossing is linksom, rechtsom of achterom of voorom. Het maakt niet uit, maar dat schuldenplafond wordt verhoogd. Nou, nou kijk, dat de, inderdaad zijn de gevolgen van het niet verhogen van, de, van het schuldplafond. De economische gevolgen, ook voor de wereldeconomie, ook voor ons, hè, die zijn zo groot dat je je eigenlijk niet kunt voorstellen dat ze het erop aan laten komen. Maar dat zeggen we al maanden. En daarom zijn de financiële markten ook toepast voor de afgelopen weken. Een beetje serieus het scenario gaan bekijken dat ze het wel mislaten ja. gaan. Okay. Want de gevolgen zijn zo groot dat er al iets zal gebeuren. Nou ja, een paar dagen voor de deadline begint dat langzamerhand een te slap verhaal te worden. Ja, Willem Post, gaan ze eruit komen voor 2 augustus? Ja, ik, ik denk nog steeds van wel dat het gezond verstand zegeviert. Maar het is niet makkelijk, want kijk. In de old days, nou een paar jaar geleden zeg maar, dan zou je met die Tea Party-Republikeinen, en zo, zo ging het dan natuurlijk, dan zou je naar een duur restaurant in Washington gaan en geef ze een paar goede flessen wijn. Maar dit zijn hele ja, fanatieke mensen die zeggen: nee, dat is ook overheidsverspilling. En, nee, die komen ze, met hun jet aan nee, mee, nee, die nee. hebben niks aan een flesje wijn. Nee, wat ze doen is veel bidden in de kapel in oh. het congres. En uh, met een stukje pizza gaan ze overleggen met meneer Beener, de Republikeinse leider in het huis. En die praat uren op ze in en die noemt al die argumenten die hier al even over tafel zijn gegaan en dan gaan ze naar buiten. En dan zijn er toch nog steeds van die Tea Party Republikeinen die zeggen... nee, nee is nee. Ja, en het woord compromis staat niet in hun woordenboek. Ja, jongens, ja, dan moet je dus niet in de politiek gaan. Hè? Nee. 2 augustus. Echt heel spannend. De ja, ja, het wordt spannend. Ik moet wel bijzeggen. Kijk, als er iets van een... Uh, toch een soort compromisvoorstel komt vanuit de Senaat... dan gaat het naar het huis. Daar heb je weliswaar een democratische minderheid. Maar goed, dat zijn het er ook nog een heleboel. En als je zo'n twintig republikeinen losweekt... meekrijgt, dan zou er toch een meerderheid kunnen ontstaan. En dan zou dat compromis er doorheen kunnen komen. En ja, dan slaagt iedereen toch een, een zucht van, van, van opluchting. En ja, dan, dan is het misschien een beetje pappen nat houden. Maar dat is toch niet die horrorsituatie die we nu een beetje in beeld krijgen. We staan aan de rand van de Grand Canyon, zou je bijna denken. Een Amerika wat diep verdeeld is... maar wat nu over zijn eigen schaduw moet heen springen. En ja, notabene de Chinezen zeggen... jongens... Daar begrijp je er helemaal niks van. Wat is dit voor een systeem? Jullie bekritiseren ons nog wel eens. Maar dit is politieke kidnapping, wat jullie doen Wat die Tea Party Republikeinen bij jullie doen. Ja. Dus uh, Matthijs Baumer moet toch maar naar Amerika. Want ja, hij heeft ook wel het idee: van je kan er toch zo uitkomen. Precies, ja? hij was helder. Een paar Hart, economen. Hartelijk ja. dank. We spraken dus met Amerika-deskundige van het instituut Klingendaal, Willem Post. En u hoorde ook econoom Matthijs Bouwman. Het ging over de politieke en economische gevolgen van de schuldencrisis van de Verenigde Staten. Meer informatie allemaal te vinden ook op www.nieuwshow.nl. Begin deze week vielen bijna 50 werknemers flauw in een fabriek van kledingmerk Puma... in de buurt van de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh. De week daarvoor overkwam ongeveer 100 arbeiders hetzelfde... in een fabriek waar kleding voor H&M gemaakt, wordt gemaakt. En ook in juni zakten in twee dagen tijd zo'n 300 werknemers in elkaar. Uit onderzoek van de Amerikaanse Labour Association naar een eerder incident... bleek dat hoge concentraties chemische middelen in de lucht... van zeer warme, slecht geventileerde ruimte... een van de oorzaken was van het flauwvallen. Inmiddels is kledingketen H&M een onderzoek gestart... en overweegt Puma maaltijden voor de fabrieksarbeiders te verzorgen. Over de arbeidsomstandigheden in de Cambodjaanse textielfabrieken... praten we met Evert Nieuwenhuis. Hij is journalist en auteur van de grote globaliseringsgids. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die slechte arbeidsomstandigheden... die kennen we natuurlijk eigenlijk al wel hè, van landen als China en India. In Cambodja, was dat gewoon een logische uh, ja, in de lijn der verwachting... of is dat voor u toch een verrassing? Nee, het was wel te verwachten dat ook in dit soort landen... natuurlijk dit soort uh, toestanden zijn... Hoewel het ook wel weer... komt komt natuurlijk wel eens vaker dit soort schandalen tegen. Maar ik vond deze toch ook wel weer heel, heel wrang. En toch ook wel weer heel ja, indrukwekkend ook wel. Het zijn ongeveer 1200, uh, me meestal jonge vrouwen zijn het die in die fabrieken werken. Die zijn flauwgevallen. En het gebeurt ook allemaal bij die merken die dit allemaal eens hebben meegemaakt. En Puma heeft het nu zelfs in een paar maanden tijd twee keer meegemaakt in Cambodja. En dat rapport wat je net aanhaalde ja. van de Fair Labour Association, dat was net uit... En een week daarna moesten ze weer in dezelfde fabriek toegeven... dat er weer een paar honderd uh, waren flauwgevallen. Weer bij Puma. Weer bij Puma. Dus dan, toen ze daarvoor allemaal hadden gezegd van... ja, we gaan het verbeteren, we gaan dit doen, dit doen. En, dan, en dan gebeurde M het dus toch Maar gelukkig reageert Puma ongelooflijk adequaat. Want Daphne zei het net al. <laughs> ja. Puma overweegt maaltijden voor de fabrieksarbeiders te verzorgen. Ja. Ik denk dat dan beter niet goed bij je hoofd. Nou, nee, dat is natuurlijk wel heel mager. Maar het was een van de klachten uit het rapport... bleek ook dat ze te weinig eten hadden. Dat er bijvoorbeeld ook heel veel diarree was dus dat dat er dan toch ook wel iets mis was met de hygiëne. En dat ze hele lange diensten moesten maken. Soms wel van 24 uur non-stop. En dat er dan gewoon te weinig eten en te weinig voedsel was. En heeft was. Poema daar niks of, over te, en te zeggen? Weinig Sorry? Heeft Poema daar niks over te zeggen? Ja, wat, maar ook ik ben even die website afgestruimd van Puma. Er werd uh, heel uh, trots verteld en je krijgt allemaal glamour toestanden... of allemaal marketing toestanden dus in de persafdeling. Maar toch ook dat ze helemaal op koers liggen om de 3 miljard winst uh, dit jaar te halen. En de kwartaalcijfers waren de, be de ena beste ooit, etc. Maar hier zeggen ze inderdaad heel weinig over. Behalve dat ze wel hebben gezegd nadat dat in april gebeurde... hebben ze om dit onderzoek gevraagd. Eigen beweging en, en nou, zoek het eens uit. Maar er verandert ja. gewoon heel weinig. Maar ja. het feit dat zij uh, naar Cambodja zijn gegaan... voor de productie van hun kleding... Hè? is dat een recente ontwikkeling? Is dat omdat Cambodja nu duurder is... aangezien, ik, ik denk dat in China en India alweer iets beter wordt opgelet met die arbeidsomstandigheden... omdat daar zoveel aandacht voor is geweest? Nou, de belangrijkste reden is eigenlijk dat hun toeleveranciers naar Cambodja en Vietnam gaan. en Dat zijn bijna allemaal Chinese en Vietnamese bedrijven... die dus eerst vooral in China hun fabrieken hadden. Maar China wordt duurder eh, doordat de, de lonen stijgen. De Chinese overheid wil er eigenlijk een beetje vanaf... van al die, die hele makkelijke, simpele arbeid. Eh, dus de schoenen en t-shirts, et cetera. En, en dan vallen eigenlijk wat kruimels in, vanuit Chinees oogpunt. vallen dan in Cambodja en, en Vietnam en Indonesië. En, en daar groeit het dan als kool. 30% yeah. procent in een jaar tijd. Uh, en dat heeft denk ik ook een, voor een deel te maken met dat die problemen zich nu voordoen. Omdat uh, er moet een nieuwe. volgens mij wordt nu de herfstcollectie gemaakt. Of de wintercollectie, dat weet ik even niet. Maar dat is ongeveer nu. En, uh, dus dan gaat de druk heel erg omhoog. En het zijn een soort. Ja, bijna groeiproblemen, zou je kunnen zeggen. Dat die vraag enorm toeneemt. Terwijl er nog niet alle capaciteiten daar zijn om dan ook dat in die fabrieken te regelen. Want hoe kan je, kan je misschien ook even schetsen hoe zo'n dag voor zo'n fabriekswerknemer eruit ziet? Nou, soms is 24 uur non-stop. Uh, ik moet zeggen dat ik precies precieze deze fabriek niet weet. Maar meestal wonen ze uh, op de fabriek zelf, op fabrieksterrein of dicht in de buurt. En uh, nou, de dag begint vroeg en eindigt laat zou je kunnen zeggen. En het is nu teruggebracht naar maximaal 60 uur per week en maximaal 2 uur overwerk per dag. Um. dat zei Puma, maar ja, yeah, een paar maanden later was het weer raak. Dus in de praktijk is dat niet heel erg veranderd. En het is natuurlijk ook moeilijk voor Poemen en H&M en Sarah, et cetera... om dat nou echt in de gaten te houden. Maar het kan natuurlijk wel. Ik bedoel, wie betaalt, bepaalt. ze nee, willen. De verhalen uit die uh, sweatshops... Uh, zijn zo helder. En van H&M. En ja. van Puma. Dat de temperaturen uh, overdag daar gewoon boven de 40 graden ja. zijn. Dat er met lijm gewerkt wordt en dat er bijna geen ventilatie is. Ja. Luister, dan hoef je toch geen uh, wereldbevlogen directeur van Puma of H&M te zijn... Nee. om te zeggen, wacht even jongens. In plaats van uh, voedsel, laten we het voedsel ook uitdelen. Laten we in ieder geval zorgen dat er daar, en anders stoppen we bij een behoorlijk ventilatiesysteem komt. Ja. Dat, is toch, dat zijn toch niet zulke gigantische investeringen? Dus nou het je er toch als bedrijf zelf voorop. Ja, nee, ik ben, ik ben het helemaal met je eens. Ik, ik, ja, maar het -dus... lijkt zo logisch, waarom dan niet? Nou, is, ik kan eigenlijk maar één reden bedenken en die is heel simpel. En het is kennelijk, is het niet belangrijk genoeg of levert het niet genoeg geld op om je daarna heel erg druk om te maken. Nou, en dat ja. kan te maken hebben dat nou even, klanten, het ook bij klanten... De naam wordt blij. toch echt verziekt. Uh, zo, zoals ah. wij er nu over zitten praten, zitten ze overal ter wereld ja. over. Uh. Nou, oké, okay, er dus zijn twee, één is een probleem. Praktisch probleem. Het is moeilijk om op korte termijn dan snel andere fabrieken te, te, verzinnen, uh, te vinden. Maar dit is ook al bijna twintig jaar aan de gang. Hè? Begin jaren 90 kwamen al deze schandalen voor het eerst echt groot in de media. Dus in twintig jaar tijd kun je heel wat bereiken, zou je zeggen. Maar het andere probleem is, is denk ik toch echt dat, uh, ja, dat zo'n directie zo gaat zitten. Van, nou, dat weten we dat, dat dat soort dingen daar gebeuren. Hoe erg is dat nou? En wat zijn de alternatieven? En wat nou als dat gebeurt? Um, wat gebeurt er dan met ons imago en kopen mensen dan geen Puma meer? Of geen H&M meer? Ja, en nou, en het het was... antwoord is dus nee. Het ja. gaat waarschijnlijk over de, de, de consument. Hè? Wij hebben de macht in de ja. Je ziet in de, in, de, in de documentaire China Blue... dat mm -hmm. de, de winstmarges in het land, in China en Cambodja... vrij ja. klein zijn tussen ja. de, de, de, de werkgever en de werknemer. Maar de grote winstmarge ligt daarna het ah, westen. 3 miljard je... hè, voor Puma dus. Ja, en, de, en, en, en het is toch logisch dat als je zo goedkoop kleding wil... en wij dus blijkbaar zo goedkoop kleding willen kopen... Ja. Dat daar iemand voor gaat bloeden. Ja, ja nou precies. Maar ligt het dan nu bij ons? Is dat de oplossing? Zeggen wij, wij moeten die kleding niet willen kopen die te goedkoop is? Ja, dat, dat zou ik zeker zeggen. Dat er zijn merken en er zijn uh, Kuitschi is zo'n merk. Uh, merk Apparel is zo'n merk, maar er zijn ook websites. kledingchecker.nl, uh, Goede Waar en Ranker Rankerbrand is dus een ander. Die hebben zelfs een applicatie voor op je iPhone of Android. En dan kun je zien van uh, nou hoe is dit, uh, heeft dit een goede rating gekregen op. Uh, op ecologische aspecten en op uh, fair labor toestanden. Um, dus daar zou je iets aan kunnen doen. Maar tegelijkertijd is het, ligt, ja, natuurlijk ligt het bij consumenten. Maar het merendeel van de consumenten kan het niet heel veel schelen. Of het kan ze even wat schelen. En dan kopen ze vandaag, ja. nu ze dit gehoord hebben, misschien even niet bij H&M... Maar volgende week weer wel. Dus en het, het, ik zou toch zeggen dat dat de druk nou, bij consumenten ligt... maar toch ook wel heel duidelijk bij die fabrikanten... die echt gewoon iets meer in de spiegel moeten kijken... en zeggen van, nou, wil ik dit nou? En zou ik hier nou mijn eigen dochter in die omstandigheden laten werken? Ja. En uh, het wordt ook heel vaak gerelativeerd. van, ja, maar het zijn de andere omstandigheden... en uh, er is de armoede... en honderd jaar geleden hadden wij dat ook in het westen... dus het is een proces, et cetera. Maar zo simpel hoeft het niet te zijn. Je kan... Er wordt met giftige stoffen uh, gewerkt die eigenlijk verboden zijn. Nou, daar wordt Poema dan boos op. Ja. Maar dat kan je natuurlijk ook veel meer controleren... En, en ja, het ja. is ingewikkeld, maar niet onmogelijk. Oké, okay, het is ingewikkeld, maar niet onmogelijk. Journalist en auteur Evert nieuwhuis van de grote globaliseringsgids, regeringsgids komen bijna niet meer uit. We zijn aan het einde gekomen. Dank je wel. En zometeen, na het nieuws en de reclame, zijn we weer bij u terug. En dan praten we onder andere over Facebook... en het prijsgeven van uw kostbare privéinformatie. Tot zo.